Dit is Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. De politie, 33 en 56 jaar oud en een vrouw van 61. Als slachtoffer van het zomerkamp wordt genoemd een jongen van 23. Een Noorse krant publiceerde al de namen van 16 mensen die via familie of vrienden als vermist of dood waren opgegeven.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 Het weer bewolkt en de buien verdwijnen langzaam. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Smiddags wat buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, CZ. Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.